Dames en heren, welkom in de verbouwde stad Schouwburg in Groningen. Mijn naam is Maarten Brons. Ik ben dichter, presentator, interviewer. Allemaal freelance, dus de Schouwburg huurt mij af en toe in voor dit soort dingen. Hier naast mij staat Martian Zegers. Ik zal straks met hem spreken over bezit, erfenis, goedkeuring, status quo... ...het doorgeven van een fakkel naar volgende generaties. Natuurlijk iets over de werkwijze en het statement dat de warme winkel tracht te maken... Mochten we nog tijd over hebben, kunnen we de laatste drie minuten nog voor publieksvragen inruimen. Maar dat zien we dan wel. Allereerst graag uw applaus voor Martjan Zegels. Hoe uh, ging het vandaag? Ken je, ken je het gebouw een beetje? Uh, ja, het is wel een tijdje geleden. Uh, ik ben wel heel intuïtief meteen naar de artiestingang gegaan, omdat ik daar vaker kwam met andere gezelschappen. Dus, uh, en uh, ja, ik verbaas me over uh, al die deuren en ik weet ook niet precies waar ze naartoe leiden. Het is een beetje een doolhof, maar uh, ik ben hier. Ja, we zijn nu hier. Mooi. Kun je iets vertellen over jouw, uh, jouw rol of jouw betrokkenheid bij de warme winkel? Uh, ik ben op uh, freelance basis, net als jij, ook uh, werkzaam, uh, ook als dramateur. Dus dat betekent dat ik uh, bij, zelfs op als de warme winkel af en toe uh, bij producties betrokken ben als adviseur bij het maakproces en bij het ontstaan van ideeën. En, uh, dus naast een eindregisseur waar ze mee werken... komt ook vaak een dramateur eraan te pas. Dat doe ik dus uh, frequent. En kun je een tipje van de sluier oplichten? Hoe, hoe stel ik me dat voor? Hoe gaat dat achter de schermen? Zo'n zo werkwijze, zo'n zo samenspel tussen jullie? Oh, ja, ja dat... dat uh... Het meest interessante is de werkwijze die zij als makers hanteren... en waar ik dan af en toe bij, bij dat proces betrokken ben. Zij werken uh, niet vanuit het idee van... Uh, ik heb hier een script of een toneelstuk wat al ooit geschreven is... of ik heb een uh, aantal ja. <coughs> dus scènes al af en die gaan we nu repeteren. Hun maakproces is eigenlijk gekenmerkt doordat zij heel veel ideeën ontwikkelen... heel veel uh, materiaal ontwikkelen... dat eigenlijk uh, zo langzamerhand uh, gedurende dat werkproces... ...wordt gefilterd en de, de zwaartepunt verandert uh, en, en de richting van het maakproces verandert eigenlijk permanent. Het is een heel open, een open proces, dat moet je kunnen. Meestal gezelschappen, zeker de grote repertoiregezelschappen, die hebben dus ook een vast stramien. Zes weken repeteren, script is af, de decor is meestal af en de regisseur weet wat hij wil... En uh, dat zijn ze ook na zes weken klaar. Dat en... is bij een klassiek orkest zo een beetje. Bijna, niet zo strak. Want ja, die hebben eigenlijk maar drie dagen nodig. Dus dat, uh, dat is nog knapper. Maar uh, daar is weinig ruimte voor vrijheid. En dit gezelschap, dat ook als collectief werkt... dat wil eigenlijk juist die openheid gebruiken. Die openheid van, van de openheid van het alles kan, alles moet mogelijk zijn... Uh, pas aan het eind, helemaal naar de, richting de première, toen de laatste weken, wordt alles eigenlijk heel erg scherp uh, uh, beslist en komt het daadwerkelijke contour van de voorstelling naar, naar boven. Dan wordt er wordt ook heel veel geschrapt. Ja, uh, en waarschijnlijk terecht. Ja. Want pas als je het uh, zeg maar onderzocht hebt en uh, hebt gemerkt van ja, dit is goed of dit, dit werkt niet, dan kun je met, met een gerust hart het ook weer weggooien. Kijk bij bijvoorbeeld een, een toneelstuk. Wat je, wat je instudeert en je komt halverwege erachter dat het toneelstuk eigenlijk helemaal niet goed is, dan heb je natuurlijk een probleem. Want dat toneelstuk kun je dan niet weggooien, natuurlijk. Hè? Dan moet je het beste van maken. Nogmaals, dat is, dat is een beetje die, die vrije, open vorm van, van, van werken die de Waabewegelen eigenlijk best wel kenmerkt, kenmerkt als groep. En toen hebben ze op een gegeven moment jou gevraagd, een tijdje terug, om in dat proces mee te werken. Ja. Als, zeg maar, als eerste toeschouwer dus die, uh, kan, kan, die gaat naar een uh, presentatie om te dan doorloop en die duurt dan 2,5 uur en ik kan dan uh, daarop reageren en zeggen van nou uh, ik snap het niet of ik kan zeggen prachtig alleen die ene scène die, die is heel raar want die past eigenlijk niet bij, dat, bij die andere scène dus ik maar wat. en zo ontstaat een gesprek uh, uh, waarbij ik niet ga zeggen van wat goed of fout is, maar ik reageer gewoon. Ik probeer een soort van de, de, ide de ideale toeschouwer te zijn. Dus namens u zit ik dan in een repetitie en probeer uw rechten uh, te vertegenwoordigen. Van. En die rechten zijn van ik wil snappen, ik wil meemaken wat er mee, mee te maken is en niet dat ik niet zie en niet snap. Dus ik probeer dat een beetje te stimuleren. Dat, dat die dialoog bij de makers ontstaat. Zo'n theaterjurist ben je eigenlijk. Nee, dat, nee zo, ik ben veel vager dan een jurist hoor. Uh, wat dat betreft probeer ik veel meer de ziel dan, dan de letter te snappen. De ziel van een voorstelling. Nou dan gaan we dus expliciet niet spreken over welke ziel we door zo dadelijk te zien krijgen. Um... Dat, dat alvast als teleurstelling of als um, aanmoediging voor dit moment. Zouden de we zou winkel niet een keer een dvd willen uitbrengen uh, met dat hele maakproces achter de schermen in kaart gebracht? Uh, Zoals je dit nu vertelt lijkt me reuze boeiend om dat weer ja, na te zien. Ja, dat, maar dan moeten ze we wel echt... Uh heel beroemd geworden zijn... willen we met z'n allen naar die uren... van, van geploeter willen kijken. Dus dat, ik, zou dat, ik zou dat niet adviseren. Of bij voorbaat met de pet rond? Ja, ja. nee, maar... Dat, dat, uh, nogmaals, dat is natuurlijk een... een, een, een ook een intiem proces. Uh, ja. Dat wil zeggen, je zit daar in die ruimte... en probeert uh, iets te maken wat, wat heel kwetsbaar is. En daar wil je geen camera's bij? Juist nee. niet? Nee, pas als je echt heel beroemd bent... of misschien dood, dan is het misschien leuk om dat... na te laten, maar... Dan ziet het er ook wat saai. uit waar we wel over gaan praten nu in deze inleiding is beschermen wat al gemaakt is iemand die iets maakt een componist of een schrijver die kan zijn werk de wereld inbrengen en is het dan een hele 21ste eeuwse opvatting dat we daar dan vervolgens geen controle meer over hebben over wat er met die is gebeurd bedoel je ja ja nou dat dat, dat heeft de dat, dat heeft dus consequenties dat wij eigenlijk dat alles, uh, alle, alles wat we zeggen, alles wat in kunst tot uiting komt, dat het eigenlijk een, uh, voor iedereen steeds beschikbaarder wordt. Een soort van open forum wordt. En dat uh, de enige uh, kunst waar dat eigenlijk best lastig is, dat is theater. Want theater kun je niet op internet zetten. Ja, je kunt wel een registratie op internet ja. zetten. Of, of een weerslag, weerslag of een verslaggeving daarvan. Maar niet de voorstelling zelf. En dat maakt het namelijk iedere keer uh, enorm uniek en, en bijzonder. Ook al is het voor de honderdste keer gespeeld. Even tussendoor, ik wil u in ieder gerust hebben dat de voorstelling vanavond gewoon doorgaat. Ja, ik moet dat zeggen ook namens de makers. Uh, want iedere avond dat als, als klaar staat, dan ga ik dat even checken en vraag van... Als goed, ja. als goed. Het gaat gewoon door. De, de, de, de echte, precieze inhoud. Die varieert wel eens. Dus dat u dat weet. Ik zeg dat ook om, om juist die spanning bij u op te wekken, De spanning van, van het hier en nu. Het is niet een, een, een weerslag. Een, een, een, een, van van een, een kopie van iets. Het is, het is echt. En dat, dat vindt de Waalwikkel altijd heel belangrijk. Dat het in het hier en nu plaatsvindt. Wat er vanavond hier in Groningen, Stadsbouw, gaat gebeuren. En niet een soort van weerslag van iets anders is. Maar dat het vanavond gebeurt. En dat je er alleen nu bij kan zijn. Ja. En als het afgelopen is, is het voorgoed voorbij. Is het echt voorbij. Nee, hey, heel, heel mooi. Um, een, uh, een, een toneelschrijver of een, of een componist die bijvoorbeeld een partituur opstelt. Die kan daar dan ook allerlei aanwijzingen bij geven. Um, dus er zijn vast talloze voorbeelden te brengen. In hoeverre... Kan, en in het geval van een uitvoerend gezelschap... of het dan muziek of theater of wat dan ook is... die kunnen ook zeggen... daar vegen wij onze billen mee af... wij doen het lekker zo. Ah, maar daar, daar wou ik even naar kijken. Dat, dat type spanning. Mm -hmm. Want dan heb je op een gegeven moment... een of ander uh, belangenbehartigend clubje... die dan met juridische papieren gaat zwaaien. Ja maar, het is zo bedoeld. En deze club gaat het dan juist zo uitvoeren. Mm -hmm. Terwijl ik dan juist denk... maar jongens... Het is toch iets heel 21ste eeuws om te zeggen... ...when it's out into the world, uh, dan is het dus toch van iedereen. Ja, ja dat, dat is ook zo. En dat is ook een beetje de, de inzet van de voorstelling. Ja, u denkt van waar hebben ze het nou precies over? Nou, ik moet er ook heel een beetje geheimzinnig over doen. Uh, de, de voorstelling De warme Winkel speelt De warme Winkel... ...is uh, gedeeltelijk ook een, een soort van uh, uh, herneming van een heel oud stuk... Het meesterwerk van het, uh, het Theater, dat is uit 1978. En dat heeft te maken met dat dat eigenlijk uh, in een soort van museum terecht was gekomen... waar iedereen iets van riep en vond prachtig. Maar zij hebben eigenlijk ervoor gekozen om dat uit het museum... of uit die kluis of uit juridische constructie te halen en aan u te presenteren. Uh, ik, ik ga het gewoon wel verklappen, alhoewel hoe dat nou precies gaat gebeuren vanavond... dat blijft niet zeker. Maar ik, ik noem even uh, de titel uh, uh, van het stuk wat ze gedeeltelijk aan u laat gaan, gaan presenteren binnen deze voorstelling. Dat is namelijk Café Müller van Pina Bausch. Wie heeft weleens van Pina Bausch gehoord? Oké. Okay. Ja, nee, dat. dat, dat heel goed, oké. Okay. Nou, Mooi. Ik, ik moet, dat even, nee, moet het even ingewikkelder maken dan het misschien is. Maar deze voor, uh, dat is het meesterwerk uit 1978. Pina Bausch is een. Uh, een van de belangrijkste theatermarkten van de afgelopen 50 jaar en ze heeft met haar eigen gezelschap in woepentaal vanaf 1972 tot nu want die groepen staan nog steeds uh, grote uh, uh, danstheatervoorstellingen gemaakt die nog steeds over de hele wereld te zien zijn en in 1978 is haar uh, opus Magnum, haar meesterwerk het Café Mule, ontstaan en dat speelt ook nog steeds door dat gezelschap in woepentaal en dat, dat is zeg maar het museum wat door de wereld trekt. En dan wordt het iets heiligs. Dan wordt het iets heiligs. En, uh, uh, en uh, je gaat er ook naartoe omdat je weet van... Ja, dit is, uh, dit is de Mona Lisa, dus die is mooi. Dat, dat, dus ik ga meestal in musea en denk van... Ja, dat moet wel mooi zijn, want het hangt hier dus. <lacht> ik heb het is gecureerd. Dat, het is gecureerd, precies. Maar met theater is natuurlijk een heel levendige, uh, levendig kunstvorm. Wat, wat de warme werken met deze voorstelling vanavond wil gaan doen is eigenlijk dat uh, meeste werken die of ergens in een museum zitten dan wel in het verleden opgesloten zijn om die aan u te presenteren. Met het idee dat uh, dat, dat eigenlijk, uh, misschien kent u die uitdrukking ook van wij staan uh, op schouders van reuzen. Dus cultuur is niet alleen wat we hier aan het doen zijn, uh, naar cultuur gaan, maar cultuur is, is, is een, een, een permanente stroom van traditie. Uh, en dat houdt nooit op en die moet ook altijd gewaardeerd worden. Dus alles wat, wat wij maken, kan niet gem gemaakt, had niet gemaakt kunnen zijn door al onze voorgangers uh, uh, als die er niet geweest waren. En dat soort eerbetoon, uh, dat wil de warme winkel eigenlijk nu vanavond ook doen met deze voorstelling. Eerbetoon aan Denk eens even aan het feit dat wij niet alleen constant in een soort van red race van het moet nieuw en het moet anders. Het moet nog nooit zo, no, zo, zo glorieus gepresenteerd zijn. We kunnen ook een stapje terugzetten en zeggen van nou dat is al heel erg moois en dit willen we even op dat podium plaatsen. Dus dat is een beetje een soort van tegen die vooruitgangsideologie in die, die we in de economie en de politiek kennen. Maar ook in de kunst heb je dat ook wel. Van, als je als maker niet vernieuwend bent, ja... Wat doe je? eigenlijk? Dat, dat, dat was een beetje de toon van de afgelopen 20, 30 jaar. En daar tegenin komen zij met, met, met, met dat idee van laten we eens even teruggaan naar de grote meesterwerken uit, uit het verleden. Even kort van geschiedenis, lesje voor als het gaat over, die, over dit gezelschap. Ze, hebben, ze zijn in 2001 eh, 2 begonnen. En ze werden eigenlijk interessant op het moment dat zij eh, als groep echte historische onderzoek deden, bijvoorbeeld naar schrijvers. En die schrijvers, die eigenlijk misschien wel al vergeten waren, bijvoorbeeld Rainer Maria Rielke, dat is een Oostenrijks-Duitse dichter, die hebben ze helemaal onderzocht en hebben daar als een soort van verslag voorstellingen gemaakt, waardoor mensen opeens dachten van ik ga eens weer Rainer Maria Rielke lezen, want wat komt mij via dit theater opeens die oude traditie weer, weer tevoorschijn en dan kan die uh, weer, weer deel uit laten maken van mijn kunstbeleving. Dat is een, een, een lijn in het werk van de Warme Winkel. Oude werken terughalen, oude meesters, oude schrijvers. Uh, zo hebben ze ook uh, Kokoska. Uh, uh, dat is een, een, een expressionistische schilder uit de jaren 10 uh, van de 20e eeuw. Die hebben ze ook helemaal gereconstrueerd in een theatervoorstelling. Wat heel bijzonder was. En uh, nou, in, in die lijn past eigenlijk deze voorstelling ook. In dit geval gaat het over een voorstelling die eigenlijk af is. En die weinig gezien hebben. Van de mensen die hier boos hebben gezien. Die hebben gezien. Ja, ja, ik ook. Ja, ja, ja. Ja, ik... Nee, nee. ja dat, dat is een beetje onduidelijk kan, zojuist hebben we begonnen. dat de voorstelling wel doorgaat nee, ik, ik voel me een beetje als een soort van uh, uh, woordvoerder uh, die namens het ministerie iets niet mag zeggen <laughs> ja, ik, ik, ik begrijp uw vraag maar ik wil toch even door dat, dat soort uh. dus ik ben nou even ik bent bij een culturele persconferentie Heerlijk. een volgende generatie die een fakkel doorkrijgt, gegeven, aangereikt krijgt. En daarmee een eerbetoon en een, um, hoe noem je dat nou, een lans breekt. En een eerbetoon geeft. Maar wel zegt, wij gaan het toch op onze eigen manier doen. Waar zit, waar zit daar, span, daar zit een soort spanning, voel ik daar. Ja, je um, neemt iets uit het ja. museum. Het is heel belangrijk, het is heel mooi. Maar, nu ga ik het helemaal uh, pimperken. Nee, maar het verschil zit duidelijk in het woord... en het moet dan maar, maar gezegd worden... plagiaat. Als je iets van iemand anders laat zien... en je vermeldt niet dat dat van iemand anders is... dan noemen wij dat plagiaat. En daarom is dit wat zij doen... eigenlijk iets ouds... heronseneren... Her, her, maar met hun eigen invulling... maar vooral niet dat ze iets aan het kunstwerk veranderen... maar veel met de context daarvan... Uh, zowel, zowel de, de historische als de artistieke, als hun eigen persoonlijke context, als ook uw context met andere woorden, wij leven in een tijd waar uh, we heel anders kijken naar voorstellingen die uit de jaren 70 uh, er zijn heel veel mensen die zeggen van, laat, laat ons met rusten, want het is uh, lang geleden en we leven in een andere tijd, precies en deze andere tijd onze an andere beleving, onze andere uh, horizonten die we hebben die zijn die interessanter doordat we ons met die met die meeste werken uit, in dit geval, 40 jaar, 50 jaar geleden uh, bezig gehouden. Dus dat is, dat is de meerwaarde. En dat zult ook merken uh, vanavond, dat de voorstelling uh, presenteert haar eigen context. En, uh, nou dat is een beetje vlammend. Uh, eigenlijk zijn wij overbodig, want de voorstelling is, is haar eigen inleiding. Maar goed, dat is. De inleiding dus, ik... van de inleiding? Ja, nee, precies. De voorinleiding. Dus de inleiding die zij ja. geven is eigenlijk de inleiding. Wij zijn de inleiding op de inleiding. Ja. Het is niet dat ik een beetje uh, in de warme schoppen. maar dat, dat, dat komt er echt op neer. Dat, dat, is, dat wordt heel interessant uh, ook voor u om dat te beleven. Want u wordt meegenomen in hun proces. En dat is uh, denk ik wel het belangrijkste van, van hun. Het kenmerk van de Warme Winkel: dat zij uh, heel open, met een open vizier. bijna coöperatief met u. Uh, dingen aangaan die zijn spannend. Of uh, dat nou meesterwerkers zijn, uh, kunstenaars, schrijvers. Uh, zij, omdat zij zich open, openstellen voor, voor het risico, wordt u ook uitgenodigd om daar uh, kwetsbaar en open in mee te gaan. Dat is denk ik een heel belangrijke uh, uh, eigenschappen, karakteristiek van, van, van hun werk. Maar even tussendoor, van, wie heeft wel eens een van gezien? Ja, dat is best veel. Hier ook al in Schouwburg of ergens anders. Ergens anders is. Ja? In het Grand Theater. En ook misschien op Oerhol of op een locatie. Het ja, is wel interessant omdat het uh, dat zo'n gezelschap eigenlijk wat relatief in de marge uh, is ontstaan nu in de grote zaal staat wow. dat is voor hen hartstikke leuk, maar dat is ook spannend want een grote zaal is een uh, heel merkwaardig uh, theater, je moet je daar helemaal op instellen, de grote zaal eist iets op, en daar hebben zij ook op gereageerd. Sorry, kun, je, kun je dat iets ja. uitleggen, hoe, hoe, hoe gaat dat? Als je kleine zalen gewend was en dan zegt men ineens, jullie mogen nu hier wat, wat, wat doet zo'n zo zo'n toneel met je. Ja, dat is heel dwingend. Uh, dat heeft met de opstelling van zowel het toneel als zowel de publieksruimte te maken. Uh, dit is natuurlijk uit, uit de traditie van de, van, de, van de grote zalen van twee, 300 jaar geleden, waarbij eigenlijk, eigenlijk één, één kijkrichting is. Je zit op de stoel, je kunt geen kant meer op en je kijkt alleen maar die kant op. En daar ontstaat het beeld, wat weliswaar ook uh, uh, een, een, een, een opening heeft, maar uh, ...diepte, maar een andere diepte dan... ...die je zou hebben als je van bovenaf... ...zo in kijkt. Dus het, het kijkperspectief van het schouwburg ...is vrij dwingend, omdat het... ...alleen maar vanuit dit vizier... Uh, dan naar gekeken kan worden ...en zo ook gemaakt kan worden. Dus dan ligt er een vergrootglas op, op alles wat je doet. Ja, en uh, een beetje naar de zijkant... Uh, ...muffelen en een beetje daar rondlopen. ...wat in de kleine zaal prachtig is... ...dat kun je hier niet doen. En, maar dat, die uitdaging is heel spannend... ...want als je dat... Als je dat uh, afdwingt, wat een schouder van je vraagt... als je, je daarop ingaat, dan krijg je ook heel veel cadeaus. Want je zult merken dat op een gegeven moment word je daarin gezogen. Je, wordt, je kunt ook niet meer afgeleid worden door omstandigheden of zo. Maar opeens ga je, net als in een heel goede bioscoopfilm... opeens boom, zit je in, in het theater en, en word je meegenomen in, de, in, in wat de voorstelling uh, laat zien. Vooral op de eerste rijen. Ja, maar ja, dat, dat zit je soms een beetje tegen het toneel aan. Ik vind het wel fijner om, uh, om zo'n medezoom mede dat, je, dat je wat vrijer voelt in je blik. Het, het komt mij voor dat je eigenlijk net iets, iets aan het zeggen was over een zekere gevoel van comfortzone. Dat ook wij uh, uitgedaagd worden om die buiten bij de parkeerplaats van auto of fiets achter te laten. En dat de mensen van de warme winkel eigenlijk ook gezegd hebben van wij verlaten alle comfort en we gaan helemaal bloot. Ja, bloot, nee. Ik bedoel, bloot, ja. Bloot kan ook zonder kleren, ja. maar ik bedoel op een andere manier. Bloot. Ja, nou, dat, dat, dat is natuurlijk de weg. Die je, je kunt niet meteen. Uh, het, is, het is geen confrontatie met, met. wat jij zegt van. weg met de comfortzone. Het is een langzaam uh, in, in, instappen in, in de situatie, in de wereld die, die, die theater heet. En daar dat hebben wij met z'n allen. gewoon ook de tijd voor nodig. Tenminste, ik ik doe dat beroepsmatig, maar ik, ik heb ook altijd een kwartiertje de tijd nodig om in een voorstelling te geraken. Je kunt niet zomaar bam, licht is uit, en we, zitten, we zitten daar en hoppakee, daar gaan we al. Daar Met moet je als maker ook wel rekening mee houden dat, dat het publiek gewoon inderdaad de buitenwereld waaruit hij vandaan komt, even langzaam weg kan halen, weg kan zakken en, en, en vervolgens hier in, in, in, in de schouwburg kan landen. Dat, dat, dat duurt, dat heeft een een tijd en een investering nodig. Ja. En, maar als dat dan gebeurt, en zeker als je naar na het einde van de voorstelling toe bijna de rest daadwerkelijk bent kwijtgeraakt, dat kan dan heel magisch worden. En dat hoeft niet uh, uh, uh, dan te gaan over, over iets wat, mij, wat je persoonlijk vanuit je persoonlijke leven raakt, maar bijna wat ons als mensen raakt. Als de vibratie van, van, van een ontroerend moment, noem maar wat. Uh, dat kan dus ook een dansvoorstelling zijn, die ons opeens meeneemt in een, in een wereld waarin we ons uh, graag in terug, terug herkennen. Ja, of, of instrumentale muziek. Ik was afgelopen zomer op het Wonderfield Festival, daar werd een uiteenzetting gehouden door Maarten Beisner. Berends, Maarten Berends. En die zei, uh, klassieke of, of instrumentale muziek kan niet begrepen worden. Doordat er geen, geen taal of tekst, dat doet me hier ook aan denken. Dat je, dat je iets van die humanistische resonantie voelt trillen. Ja, en dat, dat uh, merk ik ook bij het toneel. Op het moment dat het, dat het taal, taal niet alleen een soort van communicatiemiddel is om informatie over te brengen aan u, maar een soort van uh, middel wordt om ons in een bepaalde soort sfeer te brengen in een, een muzikale sfeer. Dan, dan komt het ook veel meer aan. Nogmaals, we worden natuurlijk doodgegooid met tekst, met beelden in, in deze wereld. De, de, de overmaat aan, aan, aan aanbod uh, waar wij mee lastig worden gevallen, taal, beelden enzovoort, ja. is zo groot dat wij uh, bijna ongevoelig worden daarvoor. En, uh, ik zou ook wel een pleidooi willen geven voor het feit nou, die twee uurtjes in het theater kunnen je ook de kans bieden om even uh, in een normaal ritme te komen en, echt daadwerkelijk naar woorden te kunnen luisteren... en naar beelden kunnen kijken... zonder dat je daar een soort van dwangmatigheid bij voelt van... want meestal willen die woorden en die beelden iets van jou... namelijk dat je iets moet kopen. En hier hoeft dat niet. Ja, u heeft een kaartje verkocht... maar heeft dat... dat, wist, u, u weet helemaal niet wat, wat er had gebeuren. Dus dat is, dat is op zich al een, uh, geen goede koop. Maar uh, in die zin wel... omdat het gewoon de mogelijkheid biedt om daadwerkelijk... Uh, ja, in, in die wereld te stappen, die uh, toneel heet. En dus dan is het gegeven dat deze voorstelling, dat zit ook een beetje in de, in de titel verborgen, namelijk de, de warme winkel speelt, de warme winkel, dat lijkt te gaan over theatermakers die het over zichzelf hebben. En dat is, kan heel vervelend zijn. Want dan wordt het een soort zomergasten. Ja, ja een soort van ja, in-crowd, weet je wel. Maar dat is, uh, dat is in dit geval niet zo omdat het juist uh, aangeeft van ja, via het theater kunnen wij tot onszelf komen. Um, kunnen wij daadwerkelijk eerlijk zijn en kunnen we ons laten uh, uh, aanspreken op onze eerlijkheid, op onze openheid. Als wij doen alsof we dat niet, niet eerlijk zijn of niet over theater willen praten, dan zijn theatermakers ook niet helemaal eerlijk. Want dat is hun, hun manier van leven. Ze leven op het toneel. Als acteurs, als makers. Uh, en, en dat is niet per definitie een soort van elitaire uh, subgroep. Dat kan ook een heel wezenlijk uh, interessante buurman zijn die we vandaag vanavond uh, te spreken krijgen. Dus die kwalificatie van theater voor theater uh, zou ik eigenlijk als, zeker vanavond als positief ervaren. Ook voor de... Niet theaterliefhebbers, of niet zo vaak dat we gaan. Hier zien we dus een versmelting van highbrow en lowbrow. Of hoe, hoe kunnen we dat mooier noemen? Um, toegankelijke hoge cultuur. Ja, dat, dat, dat, ik, ik, ik zou daarvoor pleiten. Ik bedoel dat in ieder geval, denk ik, wat De Warme Winkel en uh, veel van, van, van hun collega's en makers ook proberen te doen. Van, die, in die, die van openstaan voor. Voor wat, uh, wat het publiek uh, uh, wil en kan, kan ervaren. En toch uh, het met in inhoud en met, met een soort van uh, uh, pretentie brengen. Want wij hebben iets te melden. En dat doen we niet vanuit de hoogte. Maar we willen daadwerkelijk dat ook heel communicatief en heel open mee omgaan. En ja, nogmaals, dat, dat, kan. dat kan op televisie niet, op internet. Want dat is... Daar communiceert eigenlijk helemaal niks. Er wordt alleen maar informatie uitgewisseld. Hier kan wel iets gaan communiceren. Ja, hier comiteer je aan die, wat is het, anderhalf of twee uur? Twee uur, ja. En hier gaat je mobiel uit en, en niks, niks om je heen dat, dat gaat lopen toeteren of zo. Dus de verleiding is eigenlijk: Come into my world. Ja. Dat pleidooi wat je zojuist ja. even aanstipt, is heel ja. mooi. Ja. Ons openstellen voor iets, iets nieuws, iets spannends. Ja, nou ja, en dat hoeft niet, nogmaals, de sensatie te zijn van, van, van, van het vernieuwde. van het, dit heb ik nog nooit zo gezien. Misschien is het juist het spannende dat je denkt van, oh, dit komt me eigenlijk heel vertrouwd over. Dat kan ook een. een, een... Want het is een fakkel die wordt doorgekregen van een ja, vorige generatie, maar we geven er wel onze eigen draai aan. Ja, zeker. Dat, dat, Daar kom je niet aan, nee, nee, nee. Want uh, domme kopie. Uh is naspelen, spelen dat dat betekent niet. Dat innoveert niet. Nee, nee, nee. Ja, ik, ik heb moeite met dat woord uh, innoveren, want dat is zo, dat is zo makkelijk gezegd. Nou oh, ja, wat ben, ben je aan het doen? Ja, ah, ik ben laatst, Ik was weer laatst aan het innoveren en, uh, ja, het schiet niet echt op. Nou ja, je moet wel, hè, want iedereen is aan het innoveren, dus ja. Weet je wel, u kent dat waarschijnlijk ook uit, uit, uit die, die baling van, de, dan wordt weer een kantoortje gebouwd en dan moet iemand weer door iemand anders vervangen worden en dan komt er weer een conceptje en ja hoor, het is weer verbeterd, want we, innovatief. Hebben, we hebben wat vernieuwd. Um, is dat, het is dan? Een, dat is echt een, een, een, een, een gebakken luchtconstructie vaak. En is wat de warme winkel doet wel innovatief? En waarom? Ja, innovatief in het, in het, in het, uh, in het uh, wijzen. en van het context voorzien van het traditionele. Um, dus niet in de moderniteit zitten, maar eigenlijk in een soort van postmoderniteit. van uh, het hoeft niet constant, beter, groter, sneller en, uh, uh, en geweldiger. maar het kan ook in de bezinning uh, naar een traditie toe uh, uh, iets moois opleveren. Fantastisch. Het is uh, kwart voor acht geweest. We gaan het hierbij laten. Ik wens u een, uh, een onthutsende, troostrijke avond. Maar niet voordat ik verrassing presenteer. Oké. Okay. Maar Jan is speciaal voor de inleiding meegekomen. Dank je wel. Dank namens de Schouwburg.